3 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen bellen we met Erwin Wennemars en horen we wat hij allemaal weer meemaakt op deze dag. En op bezoek de Borst Brothers, Laurens en Hugo. De een is baas van Radio 1, de ander schrijver en columnist. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Job Boot. De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems is benoemd... tot de hoogste burgervertegenwoordiger van de NAVO in Afghanistan. Jochems, nu nog ambassadeur in Estland... wordt in oktober de opvolger van de Brit Simon Gaas. Als hoogste navo gezant zal Jochems in Afghanistan... contact onderhouden met de Afghaanse regering... en met internationale organisaties in het land. De Nederlander bekleedde dezelfde functie tijdelijk in 2008. Het is niet voor het eerst dat de Nederlander de functie van hoogste civiele NAVO-gezant in Afghanistan bekleed. Van 2006 tot 2008 zat Daan Evers op dezelfde post. De gemeente Rotterdam zet thuiszorgorganisaties onder druk om meer bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Volgend jaar wordt de Rotterdamse thuiszorg opnieuw aanbesteed. Wethouder Florijn wil dan vastleggen dat thuiswerkorganisaties 10% van hun totale loonsom besteden aan voormalig werklozen. De regeling is ook bedoeld voor werknemers uit de sociale werkplaatsen. Dit jaar ging in Rotterdam een project van start om bijstandsgerechtigden in de tuinbouw te laten werken, maar dat is geen succes geworden. Van de 700 kandidaten zijn er maar 24 aan het werk gegaan. Van hen zijn er nog eens 16 afgevallen omdat het werk te zwaar was of omdat ze niet op tijd kwamen. De veiligheidsregio Zeeland heeft groot alarm geslagen na de vondst van een giftige alg in een kreek in Ouwerkerk.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 De veiligheidsregio in Zeeland zegt nu dat is besloten om groot alarm te slaan om de kreek te kunnen onderzoeken. Voorlopig mag niemand in het water bij Ouerkerk zwemmen. Een nieuwsfotograaf uit Assen is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat de 21-jarige Dennis V. drie branden heeft gesticht om daar zelf foto's van te maken voor zijn nieuwsite 112drenthe.nl. De fotograaf stak sinds eind vorig jaar containers, schuttingen... en een voormalig garagebedrijf in brand. Daarna ging hij naar huis, wachtte op de melding van de brandweer... en ging terug naar de plaats van de brand om foto's te maken. Volgens de rechtbank creëerde V zijn eigen nieuws ten koste van anderen. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft het Olympisch toernooi... in stijl afgesloten. Van Rijsselbergen, die na de negende race al zeker was van goud... won ook de medal race. Jurendi Martina heeft zich op de 200 meter eenvoudig geplaatst voor de laatste 16. Ook de andere favorieten, zoals de Jamaicanen Bolt, Blake en Weir, gaan verder. Op de 110 meter horde is Gregory Sedok ook door naar de halve finale. En de Nederlandse hockeymannen hebben ook hun vijfde en laatste poolwedstrijd gewonnen. Tegen Zuid-Korea werd het 4-2. Nederland was al zeker van een plek in de halve finale. In het medailleklassement staat Nederland nu op de tiende plaats. <tied> Het weer vanuit het westen, steeds meer opklaringen... en ook gaat de zon vaker schijnen. Temperatuur rond 19 graden. Morgen veel zon, met een kleine kans op een bui. Dan wordt het een graadje warmer, 20 graden. De dagen daarna droog, zonnig en hogere middagtemperaturen. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer. Ben Howard, zijn debuutalbum Every Kingdom. Met de Wolves.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag. Op de gastenlijst voor dit uur staan Laurens en Hugo Borst. Twee broers, allebei werkzaam in de media. Maar eerst dat nieuws uit Zeeland. Hier zijn live vanuit Londen Dionne de Graaf en Jurgen van der Berg. We het net al even, groot alarm daar. Grip 3, normaal wil dat zeggen dat er gevaar is voor grote groepen van de bevolking. De Veiligheidsregio Zeeland wil er nog niet te veel over kwijt. Alleen dat er een gevaarlijk alg is gevonden in een kreek. Verslaggever Theo Verbrugge is daar. Theo, wat ben jij intussen te weten gekomen? Nou, eigenlijk nog niet zoveel hoor, eerlijk gezegd. Want soms heb je van die hele rare momenten als je als verslaggever ergens naartoe moet. Grip 3, dat is intern, dat klinkt ernstig dan voor ons. Dus dan ga je er allemaal naartoe. En in één keer sta je daar met een heleboel journalisten... aan de oever van een kreek waar een bordje hangt... gevaarlijk visvijver. That's it. Dus daarom ben ik maar even naar de camping die daar aan die kreek ligt. Uh, dat is camping de kreekoever. Uh, ik sta tegenover Erik. En hier is die hond gevonden... Uh, die mogelijk vergiftigd is geraakt door deze bijzondere alg. Want wat, wat gebeurde hier precies op die camping dan? Um, ja, de mensen waren bezig met een wandeletje met de hond. En uh, op een gegeven moment... Uh... Ja, werd de hond ziek, kreeg klachten. En aan het avond zijn ze naar de, naar de dierenarts gegaan. En toen? Uh, Aankomen bij de dierenarts uh, werd dus geconstateerd dat de symptomen overeenkwamen met blauwallig in eerste instantie. Uh, nou, dat was dus niet het geval, achteraf dus nu. En uh, ja, nu zijn ze aan het onderzoeken wat het uh, dan wel kan zijn. De kreek zeggen wij de hele tijd. Ik voel me af toen ik hier naartoe reed, wat is een kreek eigenlijk? Wat, wat, hoe is die hier ontstaan? Uh, de kreek is ontstaan als een overblijfsel van de watersnoodramp in 1953... Um, ja. Dus eigenlijk was het ook zout water, maar misschien dat in de loop der jaren ja, dat het wat water wat zoeter is geworden. Ja, ja. Ik begreep ook dat de Veiligheidsraad regio zei van in uh, zout water groeien geen blauwe algen, dus dat kan het niet zijn, maar zou het dan een hele bijzondere alg moeten zijn? Een hond dood hier op de camping, hoe wordt hier gereageerd? Ja, um, er is eigenlijk nooit sprake geweest uh, van een dergelijk geval, dus uh, ja, voor ons komt het ook als een uh, complete verrassing. Ja. Nou, even voor Hilversum. De, de, de veiligheidsregio is de hele middag in overleg in Middelburg. Die zijn maar mondjesmaat met de informatie. Dus iedereen wil nu toch wel heel erg graag weten hoe ernstig is het. Want als je hier bent, ervaar je dat helemaal niet. Mensen reageren ook erg laconiek. De kreek daar wordt ook normaal gesproken niet meer in gezwommen. Af en toe door een hond. En dat is dus misgegaan. Theo Verbrugge was dat. Dan gaan we naar Dorian van Rijsselbergen. Opper, opper, oppermachtig was hij vandaag tijdens de medal race. Hij toonde zijn klasse. Na zijn overwinning ving Ragnar Niemeij hem op aan de waterkant. Dorian van Rijsselbergen, olympisch kampioenman. Hé, hey, die gaan we. Ja.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 Ja, dat zo even, maar de blijdschap was toch groot. En je hebt het ook prachtig gevierd bij het Nederlandse publiek, waar ook ja, de rest van de toeschouwers zitten. Ja, inderdaad, het is ongelooflijk. Ja, je, je bent aan het varen, maar je hoort het publiek. En je kan het niet laten om even een glimlach op je gezicht te toveren. Want het is, uh, nou, je hoeft hem niet eens te toveren. Hij komt vanzelf. Je kan, hem, je kan hem niet weghalen. En ook bij de ploeg. Ik bedoel, ik zie toch ook wel ontlading? Ja, zeker. Het is uh, ongelooflijk hoeveel mensen er achter me staan en hoeveel... Uh, positieve energie er rondgedragen wordt. is ongelooflijk. Is er nog iemand of iets die, die ja, meedeelt, aan wie je het wil opdragen, of waarvan je zegt: van, nou, die is zo bijzonder? Nou, ik denk dat het hele team gewoon heel bijzonder is. En uh, ja, wat kan je erover zeggen? Iedereen heeft mij geholpen daar, uh, daarmee. Nothing that is wrong I'm wanting you to stay here with me I know you've got somewhere to go But won't you make yourself at home And stay with me And don't you ever leave me trying all night long just to talk to you the sun ain't nearly on the rise We still got the moon and stars above Underneath the velvet skies Love is all that matters Won't you stay with me Welde die vroeger de muziek uitzocht hier bij de NOS, die, uh, had het dan altijd over volwassen mannenmuziek. Nou, dat is dit wel. Eric Clapton, 1977. Lay down, Sally. We hebben gasten. Leuk, gasten. Twee broers, Hugo en Laurens Borst. Leuk dat jullie er zijn. Twee broers met een uh, zeer lange staat van dienst in de media, kunnen we wel zeggen. Uh, en vooral ook met een passie voor sport, allebei volgens mij. Um, hoe beleven zij deze sportzomer? Daar gaan we het over hebben. Hugo, even om met jou te beginnen. Ik vind het heel leuk dat ik je weer zie, dat is lang geleden. Um, anderhalf jaar geleden zei jij: ik wil niet meer op televisie. Hoe gaat het nu met je? Daarmee zeg jij dat je geen bestaansrecht hebt als je niet op televisie bent. Nee. Die jonen, die jonen, kijk uit! Nee, dat zeg ik Trap niet. Trat niet in die valkuil. Nee, want het kan heus, het kan staat wekelijks in de krant. <laughs> het kan heus. Hoe gaat het met ja, je goed. gezondheid? Hoe voel je je? Ja, goed. Ja? Heel goed. Ja, zeker. Heb je, uh, want je wilde gaan schrijven, je wilde meer gaan schrijven. Heb ja. je dat gedaan? Ja, zeker. Ik schrijf uh, um, een maand of negen à tien voor het Algemeen Dagblad een kroniek dagelijks. En uh, dat is heel intensief. Uh, want ja, televisie, er ga je een uurtje zitten en dan ben je klaar. Ja. Maar schrijven is echt ambacht. Dus daar, daar heb ik mijn tijd voor nodig. En uh, daarnaast komt er heel af en toe ook nog wel een, een, een boek uit. En, uh, voorlopig niet overigens. Maar uh, ja, dat gaat hartstikke goed. En daar heb ik heel veel plezier in. Ik heb mijn plezier terug uh, in mijn in werk. Want dat was de laatste twee, drie jaar op televisie allengs afgenomen. Zat, zat er wel een aardig, een, zat er wel eens een aardige uitzending bij. Maar... Ja, maar het kwam ook echt door televisie dat je het niet meer leuk vond. Ja, nou ja, het, het programma waar ik aan verbonden was, Studio Voetbal... daar vond ik mezelf steeds uh, minder goed worden. Het sprankelende was eraf. En uh, ja, ik heb mezelf uh, weggesaneerd eigenlijk. En Ja, dat zouden ook wel meer, meer mensen moeten mensen doen. <laughs> ja, vind ik wel, ja, vind ik wel. Als, als er sleet op zit... Nou, ik kom het niet zo 1, 2, 3 op naam, maar misschien als we gaan praten dan... Uh, nou ja, ik bedacht uh, naast uh, Jeroen Pauw wil ik Eva Jinek wel uh, zien zitten. En helemaal niet ten nadelen van Paul Witteman, want dat is een, een geweldige journalist, maar... Uh, uh, het lijkt mij heel sprankelend om, om Eva Jinek, die ik vind uitblinken op televisie, om die naast Jeroen te zitten. Ik bedoel, dit schiet mij zomaar te binnen. Maar Hugo, deze, uh, <coughs> uh, uh, laten we zeggen, zelfrelativering ook, dat, dat missen toch wel heel veel mensen die ook uh, op de tv zijn. Dat is in de mij in MMM. ook opgevallen op televisie, ja. De ijdelheid zelf... regeert. En je hebt ook ijdelheid nodig om op televisie te slagen. Maar uh, als ik naar televisie kijk, denk ik van, joh, sloof je niet zo uit. Doe even normaal. Hmm. Geen diva-gedrag alsjeblieft. Want ik snap het maar misschien vanuit... is het ook wel nodig om op televisie te komen... om gewoon ja, meer dan gemiddeld ijdel te zijn. En daar, daar, dat ben ik ook geweest. Nou ja, en, en of dat of iemand met een mening. Dat, dat, dat, dat ben jij zeker. En ik, ik denk dat heel veel redacties... daar sta jij in de katerbak van... nou ja, bel Borst, want dan weet je in ieder geval... dat er iets gaat gebeuren. Ja, ik merk het nog steeds wel. neemt gelukkig af. Uh, dat dat uh, gebeurt, ja. Iemand die precies zegt wat hij denkt... Misschien ontbreekt dat er ook wel aan. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel verbazend. Ik weet nog wel, toen ik uh, begon bij Studio Voetbal... en dan praat ik niet over de column die ik twee jaar heb gedaan... want dat was een één grote mislukking. <lacht> en daarna hebben ze ja, gezegd van... Dat? nou, misschien is het toch beter dat je gewoon zegt... wat je in de redactievergaderingen zegt. En inderdaad, dat bleek te werken. En iedereen vond het een verademing... hoe ik in 2003, 2004 tegen de voetbalwereld aankeek. Zeg maar wat Derksen nu uh, is, de laatste jaren... Ja, dat, dat deed ik toen. En ik verbaas mij er eigenlijk over... dat iedereen daar zo opgewonden over deed. Want ik denk van ja, als ik het uh, tegen de jongens van Via 4 zeg... Hè, in de kleedkamer of uh, aan de bar... waarom zou ik dat niet op televisie doen? Maar op televisie slaan mensen toch doorgaans een andere toon aan, een gematigder toon. Nou. En um, uh, we hebben <lacht> natuurlijk dat, dat hele gedoe rond Van der Gijp gehad... die ook een tijdje weg was. Herkende jij dat wel, waar hij het over had? Nou, het is zoals je een sterke mening ventileert. Dan uh, blijft het daar niet bij. Je zegt iets op televisie. En laat één ding duidelijk zijn. Televisie is een enorm machtig medium. Dat, uh, ja, dat escaleert bijna. Uh, social media, uh, kranten, noem maar op. Als mm -hmm. je iets hebt gezegd wat nou, op de rand... Is of over de rand, dan uh, ja, weten ze je te vinden. En dat kostte mij heel veel energie om dan daarna verantwoording af te leggen... of met mensen die beledigd waren in discussie te gaan. Daar ben ik helemaal niet te belazerd voor. Maar ik merkte dat dat mij heel veel kracht kostte. En uiteindelijk ben ik ook, vind ik, langzaam een beetje opgebrand. Uh, bij mij was het groeien er in 2007 a 8 wel af. En daarna ben ik nog even blijven, blijven zitten. Dat had ik misschien beter niet kunnen doen... En uh, ik ben opgebrand ook door wat televisie teweegbracht. Want één ding, ja, ik heb het al gezegd, kan ik niet ontkennen. Televisie is mega oh. groot. Dit, dit was ook bij, Jij werd veel als gast natuurlijk gevraagd, maar je hebt ook zelf programma's gemaakt. Ik, wil, ik herinner dat met die vaders en zonen, mm -hmm. vond ik een hele mooie serie. Hoe ja. wilde je dat dan niet meer doen? Nou, dat ga ik zeker ook wel weer doen. Dat heb ik ook met Karen de Bok en met Wilfried de Jong afgesproken. Om over een jaar of twee of zo, drie, uh, dat weer op te starten. Toen waren ook op een gegeven moment wel de... Ze moesten toch wel een beetje bekend zijn. De goede vaders en zonen op. Want aan Misschien elke een... aflevering gaan wel negen uh, redactionele verdiepingen aan de vooraf om. Ja. Die vallen allemaal af, weet je wel. Dus het was heel over. inspannend. Ik had een geweldige redactie. En die hebben dat ook mede met mij gemaakt. Het was heel leuk om een hele kleine groep, in een redactie... en met mijn vriend Wilfried uh, dat te, te maken. Maar dat ga ik zeker doen. Misschien iets met broers of zo... Uh... Ja, dat, uh, dat, idee, die? dat zou heel goed kunnen. Maar laat hij een bruggetje maken. <laughs> Ik Daar denk dat hij bij jou terechtkomt. Dat staat in jouw handleiding, Laurens Borst. Wat? Maak om de zoveel <laughs> minuten een bruggetje naar het volgende onderwerp. Okay. Uh, nee, want voor de mensen die dat nog niet weten... Kijk, Hugo is over het algemeen wel bekend van, van zijn tv, van zijn krantenwerk. Uh, Laurens is uh, onze baas, uh, de, de baas van Radio 1. Ja. En die is wat minder bekend en dat mag wat mij betreft ook wel zo blijven hoor. Ik vind het wel fijn om in de lulten te werken. Ik uh, hoef niet zo nodig op de voorgrond. Niet dat mijn broer nou zo nodig op de voorgrond uh, wil, maar die is daar meer een type voor. Die is, is meer een type voor van de uitgesproken meningen. En, uh... Ja, ook vanwege mijn functie die ik heb. Als sendermanager wat moet je zeggen, toch je vaak moet... wat diplomatiek ja. opereren. <laughs> Ho ja. Hoe diplomatiek? Want je moet echt af en toe je tong afbijten, heb ik het idee. Nou, tijd. ik vind als, ja, als sendermanager moet je wel diplomatiek zijn. Je hebt met alle omroepen te maken als sendermanager. En al die omroepen die willen een plekje hebben op uh, Radio 1. En uh, als sendermanager moet je ze dat plekje ook geven. Maar je hebt natuurlijk ook je ideeën over hoe je ideale radio zou kunnen maken. En de kunst is dan, omdat te maken binnen de mogelijkheden van het bestel. En dat is gewoon heel erg balanceren en manoeuvreren en praten en lobbyen... Uh, als je een bepaald idee hebt wat je zou willen realiseren. Uh, daar is deze uh, Radio 1 Sportzomer uit voortgekomen. Hè? Uit, uit, dat idee wat je eigenlijk al veel langer wil. Namelijk de hele zender leegvegen, uh, alle hekken worden opgeheven... en we maken gewoon één totaalprogramma. Ja, nou zeg je het wel heel erg cru, Dan moet ik dus gelijk weer een klein beetje gaan nuanceren. Oh ja, je moet nog straks weer koffie drinken met al die mensen. Ja. Maar uh, de sportzomer is een project van Radio 1. Dat project is in het leven geroepen uh, omdat uh, de zendmasten ingestort waren... en de luistercijfers ingezakt waren. En alle omroepen er wel van overtuigd waren... dat we Radio 1 weer eens even uh, in het zonnetje moesten zetten. En daar is toen bedacht van... Hey, laten we die zomer met al die mooie sportevenementen eens gebruiken... om een uh, bijzondere programmering neer te zetten. En uh, daarmee proberen aandacht te krijgen voor Radio 1... Nou, ja, ik geloof dat dat uh, goed gelukt is. Het andere verhaal is van... hoe ziet het ideale Radio 1 eruit? En nu worden vaak die twee dingen worden in elkaar geschoven. En zeggen, ja, dit is een mooi voorbeeld... van hoe Radio 1 er ook in de toekomst uit zou kunnen zien. Uh, vanochtend stond er nog een hele mooie lovende column... in de Volkskrant uh, van Wilma de Rek... Uh, waarin ze dat ook zegt. Hè, van, uh, ga zo door met, met deze formule ook na de sportzomer. Uh, maar... Ja, dan, dan, dan moet er echt nog wel wat uh, veranderen. Omdat in deze sportzomer uh, de, de individuele omroepen, zal ik maar zeggen, niet echt tot hun recht zijn gekomen. Nee, nee. Hè? En er is niemand, uh, misschien die weet dat jij eigenlijk van de NCV bent. Nee. En dat Jone van de NOS is. Uh, en omroepen hebben wel leden nodig om zich te... Uh, kunnen manifesteren en ook om te mogen bestaan in de bestel. Ja. Dat, nou ja, dat zijn allemaal dan weer van die dingen die om de hoek komen kijken... als je kijkt van hoe kan je zoiets eventueel een vervolg geven. Zijn er eigenlijk resultaten? Ik bedoel, we gaan het zo even hebben over de reacties. Vooraf, uh, onderweg misschien, maar zijn er al, al concrete resultaten? Nou, Je hebt natuurlijk de, de, de traditionele luistercijfers. Iedere maand komen de nieuwe luistercijfers. Alleen die komen altijd vast heel erg laat... We hebben net vandaag wat uh, luizencijfers gekregen. Die gaan over de periode mei-juni. Uh, dus als je dan kijkt van uh, naar de sportzomer, die is ja. op 8 juni begonnen. Dus het gaat over, de cijfers gaan over een periode van 8 weken. Daarin zitten drie weken uh, sportzomer. En wat je ziet dat we uh, ongeveer vergelijkbaar hebben gescoord met hoe we daarvoor uh, deden. Uh, ja, de, uh, ik weet zelf nog niet helemaal van hoe ik daar tegenaan moet kijken. Ik zeg eerlijk, ik had gehoopt dat het ons weer. De bedoeling, ja. Uh, zou zijn geweest. Aan de andere kant denk ik dat het nog wel heel erg vroeg is. Want uh, nogmaals, er zitten maar drie weken EK in. En we weten ook dat in het EK uh, Nederlands elftal nou niet echt bijzonder gepresteerd heeft. Dus daarvan. Ja, kan je misschien wel verwachten dat ook de luisteraar daar nou niet speciaal voor uh, de radio heeft. Dus, dus uh, in de, de, de volgende de meting de... moet dat te zien zijn. Hoop ik wel, ja. Na ik de hoop. rust worden de bordjes verhangen. <laughs> ja, ja, ja wat, wat vind jij daar eigenlijk van, Hugo? Want nou, ja, nee, daar heb ik helemaal geen mening over, joh. Nee, je luistert toch wel eens naar de radio, of niet? Ja, ik vind het hartstikke goed, leuk. Ik, ik, ik luister naar Radio 1 met Sportzomer, maar daarvoor ook. Dus. Uh, nee, daar heb ik nou werkelijk. Daar heb ik nou geen mening over. Nou, nou. nou volgens mij wel, hoor. Nee, wat dan? Nou, nou kom maar concreet bij nou de ja, vraag. Je, je, je, je zegt tegen mij, je bel je me iedere dag op, Wat is die sport sportzomer toch leuk? Uh, ik luister <lacht> nou met zoveel meer plezier naar de... Naar nee, de... nee. Nou, volgens mij zit je naar te dol. Ik heb al een paar keer gezegd dat ik het uh, hartstikke fris vind. En uh, fijne duo's uh, zijn ontstaan. Maar ja, ik luister voor die tijd ook. Maar uh, ja... Een BBC-achtig model ooit, dat, dat lijkt mij wel mooi als dat uh, on, on, ontstaat. En, ja, de... en het is natuurlijk wel een beetje achterhaald, al die uh, meningen. Want inderdaad, ik wist niet dat jij voor de, van, de, uh, van de NCRV was, hoor. dat wist ik helemaal niet. Ja. En ik denk, oh, ja, wat doet het er toe? Er is ook veel kritiek geweest, ook vooraf al. Ja, ik las een stukje van John Jansen van Galen. Ik dacht in NRC Handelsblad, die liep goed te zeiken. Ja, ja was een stukje in de voorstand... Uh, waarin, waarin hij zei uh, dat er uh, dat, dat te veel sport is. Ja, precies. Hij heeft de buik vol van overvoering sport met aanverwante trivia ten koste van ander nieuws. Dat ja. Zei hij. ja, maar je hebt van die mensen, uh, je, je hebt sportliefhebbers... je hebt mensen die maakt het niet uit, en je hebt sporthaters. En ik vermoed dat John Jansen van Galen een, een, een, een ontzettende sporthater is. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat wil ik dan gelijk even oh, rechtzetten. Voordat er okay. naar nou weer uh, dadelijk allerlei brieven in de Volkskrant... Nee, dat is hij niet. Dat was juist de kern van zijn brief. Hij zei van die zendermanager, want ik had ergens in een interview iets over sporthaters gezegd, dat dat misschien niet zo erg leuk was voor sporthaters. En hij zei, ik ben helemaal geen sporthater. Ik hou van sport. Ik sport zelf en toch vind ik het niet leuk. Ja, ik sport zelf. Daar gaat het niet om. We hebben het over topsport. Ik hou van sport. Die benaderd wordt. Ja, kom op. Nee, maar ja, maar, maar van, vanuit bepaalde omroepen is er wel kritiek geweest... Uh, die, die hun, even hun eigen dingen moesten laten uh, ja, opzij moesten zetten voor, voor, dit, voor dit grotere verhaal. Ja, nou, en, dat, en dat is niet om diplomatiek te zijn. Maar dat begrijp ik ook best wel een beetje. Als uh, de, de NCV uh, leden moet zien te winnen... dan moeten ze ook op de een of andere manier kunnen laten zien op de televisie of op de radio... wat voor soort programma's dan bij de NCV horen. En als je uh, opgaat in een groter geheel, dan, dan, dan kan dat bijna niet meer. Dus dat is echt wel... Een, een, een, een probleem. Maar als ik zelf naar de, de sportzomer kijk, dan wat ik daar de kracht van vind, is de, de mix. Hè, we zeggen dan de mix van Niels en, en sport. Maar inderdaad, de mix van Niels en uh, als je het uh, ook na de sportzomer zou doen, uh, ook de mix met andere onderwerpen, gewoon dat je, dat je het allemaal veel meer door elkaar heen uh, kan, uh, kan behandelen. En dat is wat in de bestaande programmering tot nu toe vaak erg gescheiden gebeurde. Je had of je had een nieuwsprogramma van bijvoorbeeld de NOS... of je had een verdiepend programma van bijvoorbeeld de VPRO. Mm. En dat zou best wat meer door elkaar kunnen, kunnen lopen. En dat laat de sportzomer zien dat dat volgens mij wel kan. Ja. Maar worden mensen misschien op het verkeerde been gezet... omdat het sportzomer heet? Dat denk ik zeker, ja. ja. De, de, maar we hebben lang nagedacht... Van, je moet ook, dan ook aan de marketing denken, hè? want het was bedoeld de Sportzomer als project om Radio 1 weer eens op de kaart te zetten. Dus dan komt de marketing erbij kijken. Hoe kan je nou dat project een naampje geven? Ja, en dan kom je gauw uit bij Sportzomer, want dat is toch wel de rode draad nou, die, ik heb die die 9 heb weken ik heb de, de, dan... Als je nou zeg maar, een doorstaat zou maken, hè, dus op de sportzomerachtige manier, dan noem je het één voor allen en allen voor één. Ja. Is het niet briljant? Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja, tijden, ik schrijf het even op. En la laten we nog even naar iets luisteren. We, we hebben iets klaargezet. Jongens, mag ik dat even horen? Ja, een <mikä> oh, beetje... Slechte versie, dit is ergens van internet geript zo te horen, maar uh, dit is uh, jeugdherinnering voor jullie. Nou niet voor mijn broer denk ik, maar die heeft er een andere herinnering aan. Het was mijn serie, ik was destijds elf. Laurens was toen al uh, acht jaar oud, negentien. Maar zijn dochter, uh, of misschien wel allebei, die hebben ook naar Q&Q gekeken toen het... Uh, later herhaald, ja, herhaald werd. Dus in de familie is Q en Q staat hoog aangeschreven. Ja, dat is, toen we ineens dachten, het ging toch best wel traag. Ik vond het zo, heel spannend. Ik heb, ik maar... heb teruggekeken, het is inderdaad oneindig traag. <laughs> ja. Ja. Maar ik vond het ook spannend, die man in dat bos. En, uh, ja. Dat was allemaal die, die twee uh, jongetjes dan. Maar toen was jij dus al wat ouder. Ja. Nee, ja, ik, uh, wij, wij schelen 8,5 jaar. jaar. Ja. En hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe was dat vroeger thuis, als broers? Nou... Uh, wij hadden niet zoveel aan elkaar eigenlijk. Want uh, toen uh, Hugo uh, geboren werd, was ik acht. Hè? Hij is wel uh, voor mij gebeden, weet ik. Dat, nou ja, weet en toen ik niet ik. kwam, want mijn, mijn ouders uh, hebben hun stinkende best gedaan... maar ik kwam maar niet. En uh, toen heeft hij een bokser gekregen, een, een hond... Als troost. Hè? Als troost, troost ja. <laughs> ja. Maar uiteindelijk kwam ik toch. Toen ik 16 was, was hij 8. Dus dan ben je net een beetje in de puberteit, Dan ga je een mm -hmm. beetje uit. Dan heb je nog zo'n klein uh, vervelend broertje. Uh, dus heb je ook niks mee. Nou, en nou, ja, Ga zo maar door. En eigenlijk pas van de, nou, misschien van de laatste 10, 15 jaar... Dat, nou, dat we wat meer met elkaar omgaan. En uh, dat we ook gemeenschappelijke dingen hebben. En in, en in de wonderlijke wereld van de media... elkaar ook wel steunen, helpen waar nodig. Uh... Nou kijk, Laurens is niet zo'n... Heel erge sportfanaat. Ik wel. Dus, en, en, uh, dus wij hebben wij, niet zo heel veel overlappingen. Maar hij heeft mij wel aangezet ooit. Ik wist het echt niet wat ik zou worden. Ik was 17, 18. En ik was van de HAVO af een jaartje MO Nederlands gedaan. Nou, Ik wist het niet. Ik vond het niks. Toen zei hij, nou, je houdt van voetbal, je houdt van schrijven. Waarom ga je niet gewoon bij een huis-aan-huisblad stukjes schrijven? Nou, en zo is het gekomen. Ik solliciteerde op een uh, advertentie van een huis en huisblad En toen heb ik voor de, uh, wat was het, de Westergids, ja, raadsvergaderingen bijgewoond. En zo ben ik nog ouderwetse journalistiek ingerold. Hij heeft uh, de school voor journalistiek gedaan. Maar ik heb het ouderwets geleerd. Want ik ben als leerling journalist uiteindelijk bij Voetbal International gekomen. Waar ik in het diepe werd gegooid bij Kees Jansma en Johan Derksen, noem je op. Maar nou, we praten wel vaak met elkaar over de dat media. Zeker. En we dat hebben zeker. sinds een anderhalf jaar of twee jaar we... samen een mm. column in de broadcast. Ja. Ja, maar ja, dat, ja. nou, dat is meer een vakblad voor een kleine groepen. Uh, schrijf jullie naar elkaar. Uh, het is hier in en al sport. Gaan jullie nog wat kijken hier? Ja, vanavond gaan we naar het atletiek. En morgen naar het hockey. Morgenmiddag gaan we naar het hockey, Nederland, uh, Nieuw-Zeeland. Dus wij, wij zien, uh, zien een hoop. En uh, straks, als dit gesprek eindelijk is afgelopen... dan mogen wij <laughs> naar het uh, turnen kijken. Zullen we er gewoon een eind aan maken dan? Ja, nou, zeker. En vanavond dus Feyenoord turnen. ook nog, hè? Ja, maar dat is even uit het systeem, hè? Olympische Spelen gaan nu voor. En ik moet je ook wel zeggen dat als voetbalkenner, liefhebber... ja, ben ik toch wel blij met die Spelen, hoor. Want ik vind dat... Niet voetballers wel veel gezonder in het leven staan dan, uh, dan uh, topvoetballers. Want ja, ook daar was ik wel een beetje klaar mee. Dus dat is ook relativerend. Veel plezier u op de Spelen en leuk dat jullie er waren. Hugo en Laurens Borst samen. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Onze speciale Olympische verslaggever Erben Wellemars. Erben, goedemiddag. Goedemiddag. Waar Siole? ben je? Waar ben je? Nou, je wilt het niet weten. Ik, ik ben echt in het centrum van Londen ja. en ik ben aan het winkelen met Marleen Veldhuis. <laughs> ja. Kleding? Want we zijn natuurlijk Shoppen? Nu, nou, dat is een enorme ja, dus opleving. Nou, eh, ik hoorde net, net, net, net Hugo dat hij hier zo geniet van, van, van, van de sport hier in Londen. En ik denk, je bent hier in Londen, dan wil je ook gewoon sporten. Maar er zijn heel veel sporten die nu klaar zijn en die hebben nu genoeg gesport. Die willen gewoon nu andere dingen gaan doen. Dus die gaan allemaal de stad in, die gaan naar feestjes toe en Marleen wil graag winkelen. Dus ik loop hier nu rond, kwast door de stad heen, met een Olympische medaille, me, me, uh, met een, iemand die een Olympische medaille gewonnen heeft, op de winkel, terwijl dat ook gewoon gespot kan worden. Dus ik loop hier een beetje nerveus rond, want ik wil eigenlijk gewoon naar de finale van Epcot <lacht> Songland. Van, uh, van ja. en, en winkelt ze met jouw creditcard, Erwin? Ja, ze winkelt niet met mijn creditcard, maar ik heb wel wat, wat, uh, wat, wat er dan voor haar gekocht moet worden, moet dan ook voor mijn, voor mijn vrouw gekocht worden. Dus uh, ik mag, mag ik in ieder geval thuis komen. Maar wat wil ze hebben? Kleding? Nou, uh, uh, schoenen, schoenen. schoenen. Schoenen en een jurkje. Schoenen En, een... en we zijn al geslaagd, dus, dus we stappen nu zo snel een taxi in. En dan proberen we nog, dan, dan heb ik ook een mooie dag, om, om, proberen we nog eventjes de, de turnfinale te halen. Oké. Okay. Nou ja. ja, goh, shoppen in Londen. Ja, dat is, dat is ook een hobby. Ja, dat is zeker. Dat. Het, is, uh, het, is helaas, het is voor heel veel vrouwen een hobby en ook voor heel veel sporters een hobby. Maar uh, je moet natuurlijk, natuurlijk wel realiseren dat, uh, uh, dat al die sportcentra hebben jarenlang hier gewoon naartoe gelegd En nu is het klaar, en dan, dan, dan mag ook wel even die ontlading komen. Dan, mogen ze ook, dan gaan ze wel heel veel andere dingen doen. En hoe langer de Spelen de Spelen duren, hoe meer sporters er klaar zijn. En hoe meer sporters ook gewoon echt andere dingen gaan doen. Ja. Dat hoort ook allemaal bij de Olympische Spelen. Nou, dankjewel Erben. Een beetje voorzichtig he, met de uitgeven. Ja, even oppassen, Jona. <laughs> Vanavond horen we zo'n verslag in de, de avonduren van de Radio 1 Sportzomer. Nu het laatste nieuws. Hier is Job Boot. De bewoners van twee flats aan de Stendylaan in Utrecht... mogen nog zeker 14 dagen niet naar huis. In een rond de woningen is bruin asbest gevonden. Dat moet eerst worden weggehaald. In sommige woningen zijn na onderzoek vrijwel geen asbestvezels gevonden... maar in andere wel. Soms binnen, maar soms ook buiten op de balkons. Het asbest kwam vorige maand vrij bij de renovatie van een van de flats... De Britse bank Standard Chartered ligt onder vuur. De bank wordt beschuldigd door een Amerikaanse toezichthouder... van illegale financiële transacties met Iran... en witwassen van 250 miljard dollar. De beurskoers kelderde met meer dan 20 procent. De aantijging veroorzaakt nogal wat commotie in de Londense City. De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems is benoemd... tot hoogste burgervertegenwoordiger van de NAVO in Afghanistan. Jochems, nu nog ambassadeur in Estland, wordt in oktober de opvolger van de Brit Simon Gaas. Als hoogste navo zal Jochems in Afghanistan contact onderhouden met de Afghaanse regering en met internationale organisaties in het land. Van 2006 tot 2008 zat ook al een Nederlander op die post, dat was toen Daan Evert. En een nieuwsfotograaf uit Assen is veroordeeld tot 15 maanden cel... waarvan 6 voorwaardelijk. De 21-jarige man heeft drie branden gesticht... om daar zelf foto's van te maken voor zijn eigen nieuwssite. Volgens de rechtbank creëerde de fotograaf zijn eigen nieuws... ten koste van anderen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Waar staat de festivaltent vandaag dan weer? Uh, op de Schelling, dat is het antwoord bij de Horizon Tour. Maar eerst opnieuw uh, aandacht voor Epke Zonneland die uh, straks over een klein uurtje in uh, actie komt in de Olympische Turnhal. En Edwin Cornelissen is daarbij. Ja. Oh, heerlijk Edwin. Hoe is de, hoe is, is de sfeer daar? Is de spanning al een beetje merkbaar? Uh, ja, dat merk je toch wel als je een beetje om je heen vraagt uh, aan uh, bijvoorbeeld Mitch Fenner, Dat is de coach uh, van uh, Epke die hem altijd in de Heerenveen terzijde staat. En die hier als uh, BBC commentator aanwezig is. Nou, die uh, had het zweet nu al in zijn handen geloof ik. <laughs> en ik kom ook heel veel tweets tegen van uh, Nederlandse sporters. Die uh, toch de gang naar de turn hebben gevonden om uh, Epke zo dadelijk aan te moedigen en in actie te zien. Femke Heemskerk zit op de tribune. Ik zag wat tafeltennissers. Uh, Sharon van Rouwendaal, de zwemster zit op de tribune. Hinkelin Schreuder. Dus er zijn heel veel mensen die uh, speciaal voor. Epke zijn gekomen en je ziet die tribunes dan ook langzaam oranje kleuren. Maar die mensen moeten nog wel even wachten, want inderdaad nog een uurtje te gaan tot die grote finale van, uh, van Epke. We hebben op dit moment al wel gehad uh, de brug bij de mannen. Dat was eigenlijk het uh, tweede toestel van Epke Zonderland, maar daar wisten ze zich niet te kwalificeren voor de finale. En uh, op die brug hebben we uh, ja, toch wel een mooie prestatie gezien van uh, de Duitser. Nguyen. Dat is een uh, man die eigenlijk altijd in de schaduw stond van uh, de grote Duitsers Filip Boy en Fabian Hambugen. Maar zich uh, dit toernooi, deze spelen ontworsteld heeft uit die uh, schaduwrol. Hij pakte eerder al het zilver uh, in de meerkampfinale en nu pakt hij ook het zilver op brug, daar waar het goud ging naar een Chinees, uh, de Chinees oh, nou valt het licht hier uit, de Chinees Feng was dat, kan ik je melden. En de Frans man Sabo, die pakte het brons. Uh, was nog nogal opmerkelijk trouwens in die finale van brug dat we daar twee Japanse broers in actie zagen, de broers Tanaka uh, die wisten geen rol van betekenis te spelen maar stonden toch maar mooi als broers in een finale zoals hun zus Ri Tanaka ook al bij de vrouwen meedoet en en hun ouders hebben ook al een turn verleden. Nou, dan weet je, dat is een familie aangelegenheid. Maar dus niet eentje die medailles pakt. Want de medailles die zijn weggelegd voor de Chinees Feng, Voor Marcel Nguyen uit Duitsland en Sabot uit Frankrijk. En nog een uurtje, Dionne. Dan is het zover. Is het licht wel weer aan? Nou, ik zal ze even vragen of ze de stekker er weer even in doen. want uh, zeg, het, lijkt me gevaarlijk voor, met die rekstok. Ja. Hé, hey, pas op. Tot straks Edwin. Oh. Uh, ja, over een uur dus. Dan uh, kijken we of Epke Zonderland een medaille gaat winnen. Het liefst natuurlijk een gouden. Uh, hij mag laten zien wat hij kan aan die rekstok. Hoe kijken jonge turners eigenlijk naar zijn prestaties? Trudy ja. van Rijswijk is in Beekbergen op een zomerkamp... van de Koninklijke ja, Nederlandse Gymnastiek-Unie. Uh, Trudy, wie heb je daarbij je? Nou, ik sta te kijken naar Gijs. Die neemt nu een aanloop. Boem, overslag. Ik sta te kijken naar een heleboel kinderen die op zomerkamp zijn. Die zijn aan het turnen. Gijs is er één van. Gijs is twaalf, geloof ik, hè? Nee, ik ben tien. 10. 10. Oh, dan heb ik je schromelijk overschat. <laughs> um, maar wat ik zeg wel: hoe lang zit jij al bij turnen? Um, ik zit uh, één jaar op turnen. Eén jaar op turnen. Ja. En wat denk je, gaat Epke het maken of gaat hij het niet maken? Hij gaat het maken. En hoe weet je dat zo zeker? Nou, hij was ook als eerste door naar de toestelfinale. En uh, hij gaat het gewoon maken. Hij gaat het gewoon maken. Vast van overtuigd, meneer van Kuilenburg, Kees van Kuilenburg. Ja. U bent van de landelijke commissie Turn de Heren. Ja. En u kent uh, Epke heel erg goed. En ook al heel lang, geloof ik. Ja, een beetje uit mijn broekzak. Want het is een fantastisch gezin waar hij uitkomt. Eerder met zijn drie broers waren dat. Johan, Herre en Epke. En Epke is daar natuurlijk bovenuit gegroeid. En bovendien een heel bijzonder mens, buiten het feit dat hij een geweldige turner is. Ja, ja. En als u dat allemaal zo ziet gebeuren op de Olympische Spelen, wat denkt u dan? Ik denk heel veel. Ik denk dat uh, het zo is dat hij een hele goede kans heeft. Maar daarvoor moet die oefening natuurlijk helemaal lukken. En we vergeten allemaal dat die bekende drie salto's die hij achter elkaar turnt, dat daar nog een heel moeilijk element achter komt. Ja, zou het goed lopen, dan uh, kunnen we in onze handen knijpen met de resterende turners. Of het dan helemaal goed afloopt, want uh, kromme teentjes en open voetjes tellen ook nog mee in de aftrek. Dus uh, het is even uh, straks om half vijf, dan is het wel een half uurtje lang even billen knijpen. Ja, ja. Kevin, kan jij even op het paard? Jij bent elf. Elf. En uh, Kevin gaat op het paard. Nou, zet hem op. Hup, eroverheen, andere been, boem, klaar. En ben jij een ebke uh, zonderland fan? Ja. ja. Ja? Hoe gaat het goed worden dadelijk? Hij wint gewoon. Hij wint gewoon? Ja. Zeker. Zeker, zeker weten. Zeker weten. En dan hebben we hier nog Quincy. Quincy is heel goed op de paddenstoel. Wat ga je doen? Ik ga flanken en uh, ik ga de tien maken. Je ja, gaat de tien maken? Nou, zet hem op. Ja. Dit is een soort, uh, ja, inderdaad net een paddenstoel. Waar hij nu met zijn handen op staat. en met zijn benen aan de ingesloten. overheen zeilt. Woepsie! Dat is, dat is handig als je wilt uh, rappen. Ja. ja, zo klinkt het wel. Wat denk jij van die Epke Zonderland? Nou, ik denk ook wel dat hij. Uh, ja, wel een goede kans maakt om uh, te winnen. En waarom denk je dat? Omdat hij eerst is geworden met. Uh, ja. Met, uh, de fin hij was in de finale, zeg maar, nu gekomen. Hm? Dus dat vond ik erg knap. En uh, ja, dat vond ik goed van hem. Wil jij ook een ebke land worden? Nou, ik ben net van turn-off, dus... Denk dat ik gaat dat hem dus van... niet worden. En jij, Gijs? Um, ja, dat wil ik wel. Dat wil je wel. Ja. En je denkt ook wel dat dat lukt? Of vraag ik dat iets te vroeg? Nou, dat moet je niet aan mij vragen. Ik heb nog geen flauw idee of het gaat lukken. Ja, je hebt er vertrouwen in dat het gaat lukken. Zeg, meneer van Carlenburg, als het nou... Het is een hele aardige jongen, hoor ik van iedereen, hè? Dat klopt. Ja. En het is het boebeeld van het turnen. Ja, dat is het ongetwijfeld en niet alleen voor het turnen heren, maar Epke heeft natuurlijk ook de aantrekkingskracht door zijn persoonlijkheid... om het totale turnen in de schijnwerper te zetten. Ja, en bij Turne Heren is dat heel bijzonder, want eh, ik zit nu zelf twaalf jaar in de landelijke technische commissie. En we hebben gezien dat het wedstrijd daar juist verdrievoudigd is in het aantal deelnemers. Met bijvoorbeeld een wedstrijd in Tilburg, waar duizend mensen in een weekend tegelijk hebben geturnd. Maar ook voor de breedte sport is Epke een grote propagandist. En dat heeft ook te maken dat hij altijd klaar staat voor iedereen. Het zou hem gegund zijn dat goud. Oké, okay, dan spreken we nu af dat hij inderdaad gaat winnen. Oké, okay, nou, dat is goed dan. Trudy van Rijswijk in Beekbergen. Zeven Olympische atleten uit Cameroen zijn spoorloos. Ze hebben het Olympisch dorp verlaten, correspondent Anne Zane. Is daar al iets over duidelijk? Hebben ze dat samen gedaan? Nee, ze zijn niet allemaal tegelijk van de aardbodem verdwenen. Het begon met de reserve van het dames voetbalteam uit Cameroen. Ze was nog deel van het team tijdens een trainingskamp in Schotland. Maar toen het voetbalteam verhuisde naar het zuiden verdween ze ineens. En een paar dagen daarna verdween er een zwemmer uit Cameroen. En afgelopen zondag nog vijf boxers uit hetzelfde land. Nou, gaat de, wat, wat gaat er gebeuren? Gaat de politie naar ze op zoek? Nou, de politie kan op dit moment niet zo heel veel doen, want uh, de Olympische sporters uh, krijgen een visa. Uh, dat is uh, zo'n zes maanden geldig. Dus uh, op dit moment mogen ze nog niet gaan zoeken. Maar wat wel bekend is, is dus dat ze verdwenen zijn en, en dat weten we vanwege de uh, door de, de Cameroonse uh, Olympisch, ja. uh, Olympisch Comité. Het algemeen Olympisch Comité, internationaal Olympisch Comité, wist hier nog niet van. Uh, zij hebben dat uh, nu pas te horen gekregen en zij waren zich daar dus nog niet van bewust. Maar Cameroen heeft dit dus bekendgemaakt. Inderdaad, ja. ja. Het is wel vaker gebeurd, hè? Ja, het is inderdaad wel vaker gebeurd. Niet alleen tijdens de Olympische Spelen. Ook uh, twee jaar geleden bijvoorbeeld tijdens de Commonwealth Games in Manchester verdwenen er maar liefst 21 van de 30 atleten uit de Sierra Leone. Uh, eerder dat jaar tijdens een golftoernooi in Schotland uh, waren er 58 Afrikaanse golfers uh, en kregen daarvoor een visa. Uiteindelijk kwamen er maar vijf opdagen. En ook nu weer, vlak voor de Spelen, verdwenen er ook al drie Soedanese atleten. Ze kwalificeerden ja. zich niet voor de Spelen en daarna verdwenen ze ook alle drie. Ja, is, is er al een reactie geweest van de autoriteiten bijvoorbeeld? Nee, nee zoals ik al zei, de Britse regering is natuurlijk niet, uh, niet heel blij met deze verdwijningen. Het is niet per se een, een zaak van het Olympisch Comité, vooral van de Britse regering. Dat um, is natuurlijk geen goed signaal naar buiten voor de Britse regering. Maar de politie kan er gewoon tot nu toe nog niks uh, aan doen. Uh, ja, dankjewel. Correspondent Saan. She can. 20 jaar. Ann never played the bass. De Radio 1 Sportzomer. De Festival tent. Ja, de Festival tent staat op de Schelling vanwege Festival de Horizon Tour. Maar verslaggever Laura Kors, als ik de woorden Schelling en Festival combineer, dan denken we toch al gauw een oerol. Wat is die Horizon Tour eigenlijk? Nou, inderdaad, ook had precies hetzelfde. De Horizon Tour is toch wel een van de verrassingen die naar voren komt in deze rubriek. Het is namelijk een zeilend festival dat langs de vijf eilanden trekt: zes platbodems, van die grote schepen van de Bruine Vloot tot de Nok toe gevuld met muzikanten en artiesten. Nou, en zojuist sprak ik Rob van Niekerk. Hij is degene die dit festival 24 jaar geleden oprichtte. Ik ben in 1976 begonnen als 17-jarig jochie met uh, zeilvakanties te organiseren voor individuele inschrijvingen. En op een gegeven moment had ik bedacht, nou, ik wil live muziek mee hebben. Nou, eh, ik kwam niet uit die scene. Ik... U bent in eerste instantie een potement. Ja, absoluut. Nou, nog, nog beter een boot op de Waddenmens. Dat is... <laughs> dat is Wat gewoon... is het verschil? Nou ja, kijk, de Waddenzee, dat, dat heeft... Dat, die natuur die gewoon met je doet wat hij wil dat app en vloed springtij want hij noem maar op dat die geur en alles alles dat dat is het gewoon klaar en daar hoort muziek bij absoluut de de zinger songwriters die die laat zich ook altijd inspireren door bepaalde plekken dat dat ligt heel naast heel dicht naast de beleving van natuur dus Er vroegen wat muzikanten bij en zo is dat van lieverlee steeds groter geworden ja dat is kijk in 1989 zijn we, we begonnen met de Horizon Tour. Nou, en uh, toen hadden we iets van twee schepen en twaalf artiesten dat is nu uitgegroeid tot, tot ja, een vloot van 180 man, zes schepen. Zijn, uh, in de afgelopen jaren zijn er gewoon acts ontstaan tijdens Horizon Tour. Dat is ook een van de doelen van Horizon Tour. Dat, dat laten artiesten maar met elkaar uh, kruisbestuiven, zoals dat heette. Nou, even vragen aan wat muzikanten. Je zitten er een paar met elkaar te muziceren. Twee jonge mannen en een jonge vrouw, hoorden jullie normaal gesproken ook bij elkaar? Nee, wij horen niet bij elkaar. De, de andere jongen wel. Nou ja, dankjewel voor het compliment. Die, uh, wij horen wel bij elkaar. Wij vormen het bandje Biscuits samen met Thijs, die daar ook nog in het zonnetje zit. En uh, Loren is een uh, jongen aan storm en talent. Gewoon een soort ad hoc uh, formatie. Ja, inderdaad. Is dat voor jou als muzikant ook de aantrekkingskracht van de Horizon Tour? Ja, helemaal. Echt, uh, je zit hier op, op, dek, op de boot, zit je een beetje te spelen in één keer uh, de boot naast je staat er in één keer een contrabassist, uh, lekker mee te doen en uh, ja, iedereen uh, doet het met elkaar, zomaar maar zeggen en dat is fantastisch. Ja, er is dus veel te doen op uh, de boot, maar ook in cafés, bars, restaurants en op straat, Straattheaters, straatmuziek, zoals uh, hier aan de voet van de Brandaris. Vindt u het wel de muziek, meneer? Nou, ja, het is niet mijn muziek. Je staat er zo naar te kijken, ja, naar te luisteren? Ja, ik, ik ben hier met mijn kleinkinderen, dus voordat ik hier staat te kijken. Maar het is niet mijn, mijn muziek. Het is onderdeel van de Horizon Tour, kent u dat? Wat zei u? ben ik niet, niet meer bekend. Het bestaat al 24 jaar, maar ik had er nog nooit van gehoord. Nee, dat, is, uh, dat horen we vaak. Uh, toen wij 24 jaar geleden begonnen, moesten we, uh, de gemeenteraden allemaal verzekeren dat we weinig ruikbaarheid eraan wilden geven. Dan zou het maar de eilanden vollopen en dat was ook weer niet de bedoeling met al de natuurgebieden, et cetera. Dus, terwijl het nu helemaal andersom is. En uh, uh, nu staan ze te springen? Ja, eigenlijk wel. Want? Nou ja. Poen. Omdat, ja, ja, omdat uh, wij zijn het enige festival wat de eilanden met elkaar verbindt. In, in tien dagen tijd gaan we alle eilanden af en we brengen overal de horizontoursfeer. De horizontoer is vooral voor nog net niet gevestigde muzikanten, heb ik begrepen. Ja, de Marco Bossato's en dergelijke zullen we absoluut niet meenemen, want die zijn er al. Wij, uh, wij zijn echt een platform voor aanstormend talent. En die term wordt natuurlijk heel veel gebruikt in de afgelopen jaren. The maar... Idols, The Voice of Holland. Ja, de... ja, ik noem dat geen platforms. Dat, dat, dat noem ik een prachtig commercieel concept om uh, kijkers te trekken. En welke mensen zijn er allemaal doorgebroken die ooit met de Horizon tour zijn meegeweest? Uh, Jacqueline Govert uh, Van Cresip. Van Cresip, ja. Uh, Miss Montreal, Evie de Visser. We kijken nu even om ons heen. Met aan de ene kant de Waddenzee. En aan de andere kant liggen al die schepen, die grote platbodems, vol met muzikanten en artiesten. Dat uh, had u destijds niet kunnen bevroeden? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Dat is even die moment. Krijgt het eens even moeilijk? Ja, dat is, uh, dit is momenten dat uh, de, zie iedereen aan uh, boord en zo, uh, potverdorie zeg. Nee, dat had je zeker kunnen bedenken toen. Absoluut niet. Nou, een beetje geëmotioneerd, zo te horen. Rob van, de Nieke, Rob van Niekerk, hij is van de Horizon Tour. En u hoort hem in gesprek met verslaggever Laura Kors.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 Billy Ray Cyrus en Ikki Breaky Hearts. En dan uh, gaan we eventjes uh, terug in de tijd. Het was uh, de 110-meter horde vandaag in de series. Uh, we hebben Credit ook gezien, die heeft zich uh, geplaatst voor de halve finale. Maar daar was ook die uh, Olympisch kampioen van 2004, de Chinees Liu Xiang. En uh, oh, we weten het nog van vier jaar geleden. Hij raakte geblesseerd voor eigen publiek. En nu ging het weer mis. Zijn manager Jos Hermans. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebt u me al gesproken? Nee. Ik krijg je, in je China niet zo gauw aan de lijn. Nee? Dus de mensen om hem heen uh, probeer ik nu te bereiken. Ik was zelf ook uh, even onderweg. Ja. Dus ik probeer die mensen te, te bereiken. Maar dat gaat altijd moeizaam in China. Heel veel mensen om hem heen. Uiteraard uh, is mijn Chinees ook niet het beste. Maar de mensen die Engels spreken, die probeer ik nu te bereiken. Om, om ze te overtuigen dat die in Europa moet blijven voor behandeling. Ja. Uh, maar dat gaat in China altijd uh, heel moeizaam. Want mensen zijn altijd... Ja, er zijn tien mensen om me heen en niemand durft beslissingen te nemen. Want stel dat er iets fout gaat, dan ben je verantwoordelijk en dan verlies je je baan. Ja. Ja, dat doen ze vaak liever de laatste keer ook. Met zijn is het even twee jaar geduurd voordat ze aandurfden om te laten opereren. Terwijl ze binnen twee weken ook had gekund. Dan was hij al veel eerder terugkomen. En hij gaat terugkomen. De blessure is niet uh, super erg. Het is al nee, we iets, wat we iets ontstaan zeggen? is. Ja, ja, hij is, is ontstaan eigenlijk al vier weken geleden ja? bij een wedstrijd in, in Engeland. En hij is heel goed behandeld in Duitsland. Maar die artsen die wilden nog veel meer behandeling doen. Maar dat mocht allemaal niet omdat ze zo bang zijn om, uh, om fouten te maken. En dat is gewoon jammer. Dus ja, ik hoop ze nu te kunnen overtuigen dat ze terug moeten naar Duitsland uh, en uh, naar Keulen en daar die behandeling te laten doen. Want als je terugvliegt, dan, dan zit hij weer op een stoel de komende maanden in, in China en, en niemand doet iets. Nee, maar hij is wel aan de start verschenen. Dus het zag er even ja. naar uit dat het wel goed zou gaan met hem. Ja, hij heeft zijn techniek veranderd de afgelopen jaar. Hij is van zeven naar zes stappen gegaan voor de eerste orde. En wat ik denk dat er gebeurt is dat hij natuurlijk geen niet helemaal voluit, vol, voluit heeft kunnen trainen de afgelopen weken. Dat daar iets fout is gegaan met zijn coördinatie naar de eerste orde toe. Ja. Daar ging het op meteen fout. Hij kwam gewoon niet uit bij de eerste orde. Dat heeft denk ik te maken met die verandering van, de, van die techniek die hij in het begin van het seizoen fantastisch onder de knie had. In Shanghai en in Eugene, die alle Amerikanen. En hij was in supervorm, maar dan vier weken geleden ineens uh, weer wat last. Maar de brondesure de, de, de was niet groot, maar ja pijn. Maar ja, dan doen ze er gewoon veel te weinig aan. Oh, zelfs niet eens aan pijnstilling. Gewoon een goede pijnstilling had hij gewoon... Uh, maar hij loopt ook vandaag dan gewoon zonder pijnstilling, terwijl er niks met de pees kan gebeuren. Ja, dat is gewoon, gewoon heel jammer. Dus u probeert, hem nu, u probeert hem nu te bereiken om hem te overtuigen, ja. of de mensen om hem heen ervan te ja, overtuigen dat hij in, in Europa moet blijven ja. uh, voor ja. de behandeling. Kunt u, kunt u overzien hoe dit, hoe dit is aangekomen in China, deze blessure ja. bij hem en het stranden van hem in de dramatisch. serie? Dramatisch. En China mensen zijn, er zijn natuurlijk een miljard mensen, maar er zijn dikke harten in China wat dat betreft. Ja. Je bent in moment bij de grootste helden en de volgende keer ze helemaal had. Ja, eigenlijk heel triest. Dus, uh, dat, dat hij al de vorige keer weer is weer teruggekomen op een hoog niveau, is al ongelooflijk. Want dan moet je echt sterk in schoenen staan. Maar dat staat hij ook. Hij is een fantastische, aardige, leuke jongen. Uh, maar het is een Nu de tweede keer gebeurt natuurlijk ook, dus, dus we hebben maar één mogelijkheid. We moeten behandelen, behandelen. En volgend jaar laten zien uh, bij de wereldkampioenschappen dat hij nog steeds de beste is. in ieder geval bij de wereldtop wordt. En dat was hij gewoon dit jaar, het hele jaar. Het is gewoon pech dat het net uh, drie, vier weken geleden dit is gebeurd met China. Is, is een, ja, die mensen zijn pikkelheid van het ja. internet. Dat, dat, dat, dat, uh, dat wordt je helemaal onderuit gehoffeld. Nou, niet laten we hopen dat hij dat uh, is, maar, niet ja. te veel meekrijgt dan. En gaat u vooral ja. proberen hem uh, te pakken te krijgen? Gaan ben ik mee bezig, ja. Dank u wel, Jos Hermes, okay. de uh, manager Aha. van Liu Xiang. Snel naar Ed van der Bente, de Grand Prix Special Dressuur met Anki van Grunsven. Ed? Eerste van het drietal dat voor Nederland moet gaan rijden om de het, het landen medailles te verdelen. En ze is nu bij onderdeel 19 van de totaal 33 verplichte figuren. En dat eerste onderdeel, dat was nou niet zo lekker. Dat zijn we al een beetje gewend van Saline Het halthouden, dat ging in de Grand Prix, de eerder, het vorige week verreden verplichte figuren. Ging dat halthouden juist zo enorm goed. Zowel bij de start als bij het eind van de proef. Maar hier werden het hele lage cijfers. Maar dan zie je negens verschijnen bij de zijgen hangen in draf. En dat belooft al veel goed. Maar dan is de uitgestrekte stap toch weer wat, la, uh, wat, wat minder. En het lijkt net alsof ze uh, enorm moet, in, moet inhouden. Dat hij dus echt graag naar voren wil. En dat ze om fouten te voorkomen, bijvoorbeeld in het piaferen, dat is de draf op de plaats. Dat ze bij de inleidende passage, de verkorte verheven draf, dat ze dan eigenlijk te veel terughoudt. En uh, dan worden die scores toch wat lager dan we gezien hebben van Carl Herster. Maar je moet toch zeggen dat voor deze Amazone die in 2000 uitgeroepen werd dat ruiter van de eeuw daarvoor. Dus dat, ja, je kan alleen maar verliezen Zij ze drievoudig Olympisch winnaar. Met inmiddels 18-jarige Salinero. Zelf is ze 44 en de oudste lid van de Nederlandse Olympische ploeg hier in Londen. Het geeft toch wel aan dat dit een sportvrouw is van de bovenste plank. Dat je dan toch dat je hier gaat starten om mee te werken aan die landenklassering. Want dat hebben we hard nodig. Maar de Britten die gaan hier ongetwijfeld gaan hier op een ongelooflijke manier gaan hier een resultaat leveren. Ik hoor op het moment geen retour meer, maar ik hoor wel of ik nog in de uitzending ben. Dat ben ik, nu hoor ik weer retour, dus dat ben ik. Ze gaat nu naar die pirouettes. De eerste, die werd keurig uitgevoerd, de tweede, die zien we daar. En een, een, de de omspringen met de achterbenen is uh, heel goed. Het is een, een kleine cirkel. Kleine verstoring uh, erin. De pirouette naar rechts kreeg ze overigens uh, achter voor van de jury. We zijn benieuwd wat uh, pirouettes pirouette is uh, naar links. Een ietsje minder, 7,5 en de achter. Maar het is toch een, een, een hele nette proef. Maar ja, als je dan de score ziet van een Carl uh, Hester, die we eerder hebben gezien met 80.571. Dat zijn scores vier jaar geleden toen Anki die.